Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. Een detective serie in zes afzonderlijke delen... door Rol van Alexandra Becker. Vertaling Alfred Pleiter, regie Dick van Putten. Tweede deel, een levensgevaarlijke erfenis. Een zekere professor Timberley die moet eens gezegd hebben, een mens zonder geestelijke afwijking... is op zichzelf reeds zijn afwijking. En daar had de man gelijk in. Heus niet alleen omdat hij professor was. Ieder mens heeft de een of andere vreemde tiek. Iedereen. Dus u ook, dames en heren. Alleen in romannetjes, in die keukenmeiden kun je lezen dat het uitsluitend en alleen de allerrijkste zijn... die zich zo'n spleen veroorloven kunnen. Maar omdat die verschrikkelijke rijke mensen alleen dat soort keukenmeidenromannetjes lezen, zijn ze langzamerhand gaan geloven dat zij het gewoon aan hun stand verplicht zijn om dat soort spleen bij zichzelf aan te kweken. Neemt u nou bijvoorbeeld de Van Merensins. Ja, die erfgenamen van het Van Meren-concern. Olie en spijsvetten. Een handjevol neven en nichten die maar één zorg aan hun koppeke schijnen te hebben. En die is... Hoe verdrijven wij onze tijd zo gek mogelijk? Alleen het onlangs op hoge leeftijd overleden hoofd van de familie... genoot de reputatie er geen enkele tiek op na te houden. Voor zover je een bijna ziekelijke bezetenheid... om een volmaakt, onbesproken en doelbewust leven te leiden... eigenlijk geen tiek zou moeten noemen. Pas aan het einde van dat leven ontdekte men... dat hij de ergste spleen van allemaal had. Een duivelse spleen met maar één enkel doel. Haat. Tweedracht, moord. Een volslagen idioot. Wie? Ralph van Meren. Hé, hey, hé, hey, je hebt het over een monument van onze beroemde Britse ondernemingszin. Dat weet ik. Mag ik even de melk van je? Hmm. Ja. De grootste idioot waar ik ooit van mijn leven van gehoord heb. Dat was hij dan, want hij is al een half jaar hmm. dood. Suiker graag. Je drinkt het toch wel zelf op, hè, die koffie? Dank je. Hmm. Dat monument van Britse ondernemingsgeest was in werkelijkheid een afschuwelijk eigenwijze stijfkop. Hij luisterde naar niemand. Hij had maar één echte vriend, zijn advocaat. En die moest wel zijn vriend zijn, want die stond bij hem op de loonlijst. Weet je dat broodje ook nog op? Je hebt het toch al op je bord liggen. Eet het nou maar op ook, oh, Een Hartelijke dank. Met zijn hele familie lag hij overhoop... Volgens hem waren het allemaal deugd niet. Waar hij niet helemaal ongelijk in had. Inderdaad. Ze deden niet veel anders dan zijn geld erdoor doorjagen... <laughs> om hem vervolgens steeds meer en meer te vragen. Nou, dat heeft hij ze betaald gezet. Hoe? In zijn testament. Heeft hij ze onterfd? Oh, nee. Hij is veel en veel geraffineerder te werk gegaan. Ach, mag ik de boter even? Alsjeblieft. Hier is de boter, de jam, de honing, worst, ham, kaas. Heb je nog genoeg, denk ja, je? Dank je. Nou, voorlopig wel, geloof ik. Uh. Zijn nalatenschap, dat is 3 miljoen pond. Die heeft hij zo verdeeld dat het haast niet anders kan, of ze zijn allemaal ontevreden. Met uitzondering van zijn voornaamste erfgename, die in er eentje al 2,5 miljoen krijgt. Nou, je kunt je voorstellen hoe die anderen de P'en hebben. Hè? Maar er zit voor hen niets anders op dan zich daar weer neer te leggen, was? Of hun toevlucht te nemen tot moord. Wat? Eh, wat klieft die honing van jouw koks. Heb je geen servet? Ja, nou moet je eens even goed luisteren, Ritchie. Je, je komt me hier op de meest onaangename manier op mijn dak vallen... terwijl ik rustig zit te ontbijten, drink mijn koffie, eet mijn broodjes op. Dan kun je toch op zijn minst je griezelverhaaltjes wel normaal uitvertellen. Wie is van plan wie te vermoorden? Die familieleden elkaar. Zo. Tenminste, daar ben ik erg bang voor. Er staat namelijk een bijzonder macabre clausule in dat testament. Ze moeten het allemaal in tegenwoordigheid van de executeur testamentair... dat is die advocaat, ondertekenen. Zou één van hen intussen komen te overlijden... dan wordt zijn of haar deel gelijkelijk onder de andere erfgenamen verdeeld. Dat levert jou als privédetective toch geen enkel probleem op? Je hoeft alleen maar rustig af te wachten tot er nog maar eentje van hen in leven is. Dat moet dan de dader zijn. Nou, voorlopig leven ze allemaal nog. Die advocaat heeft een half jaar nodig gehad om ze allemaal bij elkaar te trommelen. Vanavond zal die ondertekening plaatsvinden. Drie erfgenamen zijn al in Londen, de vierde komt vanavond. De belangrijkste. Die van de 2,5 miljoen? Ja, Clarisse van Meeren. Hmm. En ik heb opdracht gekregen naar Dover te rijden om haar daar af te halen. Aha, mevrouw komt dus per boot. Oorspronkelijk wou ze vliegen, maar waarschijnlijk heeft ze haar plan op het laatste ogenblik gewijzigd. Nou, hoe is het, Cox? Hoe is wat? Dat zou je zeggen van een miljoenen erfgenamen. Ga mee. Mijn beste Richardson, ik heb vanavond een bijzonder belangrijke afspraak met een beeld van een meisje om samen heerlijk te gaan eten. Doe me een plezier en probeer je moord maar alleen te voorkomen. Ja, ja, dat hebt u goed geraden, dames en heren. Het is natuurlijk allemaal heel anders gelopen, want anders zou ik u die hele geschiedenis hier niet hoeven vertellen. Het was intussen uh, avond geworden. Ik was net bezig mijn smokingdasje te strikken en de half in een nogal geprikkelde stemming, toen de telefoon ging. Ik had meteen al zo'n voorgevoel dat het niet zo'n prettige boodschap zou zijn. Maar dat het zo erg zou zijn, had ik toch niet gedacht. Cox, met Richardson... Ik ben blij dat ik je nog thuis tref, Cox. Het heb je uitsluitend dan alleen om een smokingdasje te danken. Dat wil weer eens niet. Stel het dan maar meteen uit tot morgen, want daar heb je nu geen tijd meer voor. Wat bedoel je? Luister, Cox. Ik ben op het ogenblik in Dover. Die boot is binnen, maar zonder klaar is ze van meren. Dat het laatste nippeltje dus toch het vliegtuig genomen hebben. Heb je wel goed gekeken en geïnformeerd? En wat dacht je dat ik het laatste half uurtje anders had gedaan? En wat zegt die advocaat ervan? Die kan ik maar niet te pakken krijgen. Zijn telefoon is aan een door in gesprek. Doe me dus een plezier, plezierkoks en rij als de gesmeerde bliksem naar het vliegveld. Ik ga het niet meer hier vandaan. Vraag naar Clarisse van Meren. Ze komt met het toestel van acht uur en wacht in het restaurant. Ik heb het een grappenmaker, acht uur. Dat, dat haal ik toch nooit meer? Het loon beslist de moeite om op het gast te drukken. Cox is wat knap en heel elegant. Nou, en? Breng haar maar naar de woning van meester Whitson. Dat is die advocaat. Parkley 29. Hij geeft er een feestje. Daar treffen we elkaar. Nou, de duivel mag meneer Whitson halen wanneer hij niets fatsoenlijks te drinken in huis heeft. Op jullie gezondheid. Ja, op je gezondheid. Cheers. Oh, Ik heb jullie hier uitgenodigd om jullie een beetje te helpen de tijd tot Clarissa's komst te doden. Jullie weten dat jullie namelijk gezamenlijk moeten tekenen. Ja, ja. Die lieve goede Harry toch, een echte jurist. Jij weet de meest vervelende karweitjes nog spannend te maken. Oh, vervelend. Het gaat nog altijd om drie miljoen pond. Ja. Waarvan ons lieve nichtje sowieso het levendeel krijgt. Maar ja, Suzanne dan toch? Dat is toch niet erg stijf van je? Het lijkt per eind je jaloers bent. Ben ik ook. Bewijs dan dat je een lady bent en laat het niet merken, hè? Neem liever een voorbeeld dan Harry. Oh. <laughs> ben ik dan zo'n lady? <laughs> <laughs> jij bent in ieder geval niet jaloers. <laughs> Eerlijk gezegd, ik heb er bijzonder over verbaasd... dat oom Ralph jou niet in zijn testament heeft genoemd, zeg. Na alles wat jij voor hem gedaan hebt. Uh, misschien vind je het gek, maar, maar dat heb ik je oom uitdrukkelijk verzocht. Per slot van rekening was ik geen familie van hem. Maar je was toch zijn enige vriend, Harry? Daarom juist. Ik wou niet graag de schijn van erfenisjager op mijn laden. Juist, ja. Zeg, had een van ons eigenlijk niet naar het vliegveld moeten gaan om Clarisse af te halen? Dat was niet nodig. Ik heb een detective opdracht gegeven dat te doen. En wat? Harry, ben je niet lekker? Nou. Het gaat mij er alleen maar om dat Clarisse niets overkomt... voordat ze haar handtekening heeft gezet. Aha. Nou ben ik er eindelijk achter. En dat is ook de reden waarom je ons nu al had uitgenodigd, hè? Jij wilde verhinderen dat een van ons van tevoren contact met Clarisse opnam. Hoezo, Morris? Dat begrijp ik niet. Harry wil ons toch juist met Clarisse in contact brengen? Je begrijpt het inderdaad niet, Suzanne. Maar trek het je niet aan, hoor. Je kan er niets aan doen. Oh, Pieter. Wil jij dan misschien zo lief zijn om het me uit te leggen? Onze brave oude familieadvocaat vreest in alle ernst... dat een van ons wel eens op het idee zou kunnen komen om Clarisse te vermoorden. Ja. Harry! Wat een absurd idee. Ja. Oh, nou, nou, nou, zo absurd is nou toch ook weer niet dat idee. Jullie oom was een beetje verliefd op de kun je haast wel zeggen. Ja, ja. Hij was er verder ook vast van overtuigd dat jullie hem naar het leven stonden. Oh, ja. Nou. Daarom heeft hij dat testament opzettelijk zo gemaakt. Om het nog uh, aantrekkelijker te maken. Aantrekkelijker? Waarvoor? Nou, Suzanne, je hebt echt je goede dag. Nou, om te proberen elkaar van kant te maken. Oh, geweldig. Wie begint er? Ik geloof niet dat jullie oom het bij het rechte eind had... maar ik, ik vond het toch een rustiger idee... om Clarisse door een betrouwbaar iemand te laten afhalen. Het neemt u me niet kwalijk. Bent u mis van meeren? Ja, hoezo? Ik ben Thomas Richardson... Mr. Richardson heeft mij opgedragen u af te halen. Oh, ik begrijp het. Echt vriendelijk van u. Over. Miss. Afrekenen. Drie shillings sixpence, miss. Uh, alsjeblieft. Nee, laat u zo maar. Dank u vriendelijk, miss. Ziezo, Mr. Richardson. Wat mij betreft kunnen we gaan. Ik zoek een dame. Oh ja, meneer? Ja, als ik het goed begrepen heb, moet ze jong zijn, knap, elegant en schatwijk. Zo'n dame zoek ik al jaren, meneer. Zij moet zijn aangekomen met het toestel van acht uur en zou in het restaurant op me wachten. Oh, u zoekt een bepaalde dame? Ze heet Clarisse van Meren. Uh, ja, dat kan eigenlijk alleen maar de jonge dame van tafel veertien geweest zijn. Geweest, hè? Ja, maar die is dus al afgehaald door een heer. Uh, die heette Mr. Richardson. Nee toch? Ze zijn net weg. Dat wil zeggen, daar, daar beneden, daar gaan ze. Daar, kijk maar, ze stappen net in die oog. Wat voor drie nog aan toe? Wat is ze, meneer? Is het de verkeerde daar? Veel erger, het is de verkeerde heer. Ik startte alsof ik door een drietrapsraket werd aangedreven. Daverde de trap af, zoefde door de draaideur... denderde als een boeldozer door de mensen in de hol de hoofduitgang uit... ...en arriveerde nog net op tijd bij mijn Jaguar... ...om die andere wagen om de hoek te zien verdwijnen. Ik gaf mijn riksja echter de sporen en slingerde door het verkeer als een filmkomiek uit de twintige jaren. Dat mijn karige woordenschat in die paar minuten met een knap zijn hoogst originele krachttermen werd uitgebreid, zou ik u het liefst verzwijgen. Aangezien ik daar vooral met het oog op eventueel nu luisterende dames oortjes, beslist geen eer mee zal inleggen. Na een tijdje had ik hen echter ingehaald en ontdekte de wagen met die lange bezige kerel achter het stuur die Clarisse van Meren voor mijn neus had weggekaapt. Ik had maar een hele korte blik op haar kunnen werpen... maar dat was meer dan voldoende... om de uitermate slechte bui waarmee ik aan deze geschiedenis begonnen was... volkomen weg te vagen. De Clarisse van Meren bezat alles om een vermoeide strijder... weer enthousiast op de been te brengen. En iemand die voldoende meende te kunnen hebben aan de begrippen... knap en elegant, om haar te beschrijven... was of tot in zijn kleinste haarvaten uitgedroogd... of een kerel zonder ogen in zijn hoofd. Natuurlijk waren we niet op weg naar de woning van Mr. Whitson... Al na korte tijd hadden we de stad verlaten en koersten met het gas op de plank in oostelijke richting. Langs eenzame en volkomen verlaten landwegen. Om geen achterdocht te wekken was ik wel gedwongen een grote afstand te bewaren. Maar dat werd me noodlottig. Zeer noodlottig. Na een dolle jacht van drie kwartier was het eindelijk zover. Een geweldige vrachtwagen. Hé, hey, opzij daar, ik, ik moet er langs. Ga toch op zee? Ja, dat zal ik dan eerst nog maar moeten kunnen. Nee hoor, dat duurt nog wel eventjes. Wat is er dan? Lekker band. Nou ja, en trekt dat ding dan tenminste links in de berm? dan kan ik al langs. Nou oh, ja, en betaalt u me dan een nieuw wiel als ik die vellen net de knop van gereden heb? En nog van geluk spreken dat hele zoutje niet is omgeslagen. Nee, weet u wat u moet doen? Terugrijden tot de eerste kruising. Dan gaat u links af. Het is een rotweg, maar nou een vier... 4 kilometer ongeveer, dan komt weer naar deze. Daar heb ik toch niks aan, man. Ik moet die andere wagen in de gaten houden. Die uh, zwarte personenwagen? Ja, ja. Schiet nou maar op. Ja, kallenpijs om, broer. Zit je niet op, hè? Dan lukt je trouwens toch niet meer. Ik kan die kar haal je van zijn levensdagen niet meer in. Waar rijden we eigenlijk heen? Uh, naar uh, Mr. Witson. Wat dacht u anders? We hadden toch zeker al lang in Londen moeten zijn. Het komt me voor dat we steeds verder naar buiten rijden. Dat klopt. Want we gaan ook naar het buitenhuis van Mr. Witson. Zijn buitenhuis? Sinds wanneer heeft Harry dan een buitenhuis? Oh, sinds een half jaar. Heb u dat niet geschreven? Nee. En ik weet zeker dat hij dat gedaan zou hebben als dat inderdaad zo was. Mr. Richardson, mag ik u verzoeken om onmiddellijk om te keren? Ik geloof dat we elkaar niet helemaal goed begrijpen, mis. Ik heb een opdracht gekregen en die voer ik uit. En daarom wou ik een voorstel doen. Ik rij en u houdt uw mond... Goedenavond. Mijn naam is Thomas Richardson. Ik zou graag Mr. Whitson even spreken. Oh ja. Komt u binnen, sir? U wordt verwacht, sir. Ja? Yeah. Uh, sir, hier is Mr. Richardson voor u, sir. Ja, laat meneer maar binnen. Oh, hallo, Richardson. Goedenavond, Mr. Whitson. Goedenavond, miss. Uh, Goedenavond, ik. Aan... Uh, ben je alleen? Helaas, ja. Ik kon Miss van Meeren niet vinden. Hoe is dat mooi? Wat? Is Clarisse niet gekomen? Nee, ik heb drie kwartier op de kade gewacht. Op maar... de kade? Ja, op de kade, Mr. Witson. U had me toch naar Dover gestuurd? Wie? Ik? Geen sprake van. Ik had al zo'n voorgevoel. Lieve hemel dat ik daarin gelopen ben, in zo'n stokhouden truck. Ik werd opgebeld door iemand die uw naam noemde en uw stem nadeed. Ja, ik had er een eet op durven doen dat u het was, Mr. Woods. Maar wat is er dan in hemelsnaam gebeurd? Die persoon beweren dat Miss Wilson niet per vliegtuig kwam, maar per boot. Dat is helemaal niet waar. Dat, dat blijkt. Dat hebben ze handig gedaan. O, o, neemt u mij niet kwalijk. Ik ben Peter van Meeren, mijn nicht Suzanne. Hoe maakt u? Dit is mijn neef Morris. Aangenaam. Aangenaam. En wat denkt u dat dit te betekenen heeft? Dat weet ik nog niet. In elk geval niet veel goed. Nee, mij bevalt het ook helemaal niet. Nee. Harry Whitson heeft ons namelijk net een stuip op ons lijf gejaagd. Hij gelooft dat een van ons Clarisse wil vermoorden. Wat een geluk dat wij hier allemaal bij elkaar zijn. Mocht Clarisse namelijk onverhoopt iets zijn overkomen... dan kan men ons toch moeilijk verdenken. Geen van jullie zou zijn handen ooit aan zoiets vuil maken. Daar zijn jullie te fijn voor gebouwd. Nee, voor zulke dingen neem je een mannetje in dienst. Voor welke dingen, Harry? Suzanne, hou eens hemelsnaam op met die domme vragen oh. van je. Heeft u geen enkele maatregel getroffen, Mr. Richardson? Ik heb een vriend van me naar het vliegveld gestuurd. Hopelijk was hij nog op tijd. Heeft u geprobeerd het vliegveld nee. op te bellen? Een paar keer. Uiteindelijk hoorde ik dat Miss van Meren wel is afgehaald. Maar dan had ze toch al lang hier moeten zijn? Inderdaad. Oh, lieve dag nog aan toe. Wat, wat zou er in hemelsnaam zijn gebeurd? Waar zou die arme Clarisse zijn? Zo, Miss Vermere, stapt u maar uit. Wat heeft dat te betekenen, Mr. Richardson? U wilt me toch niet wijsmaken dat dat een buitenhuis is? Nee, nee, dat is een gewoon oud bootenhuis, wat nooit gebruikt wordt in deze tijd van het jaar. Daarom maakt het een troosteloze indruk. Maar overdag heb je van hier een prachtig uitzicht op de dat? Wat is dat? Een ongeveer 100 meter hoge rotspunt die loodrecht uit de zee reist. Oh, Houd u alstublieft op. U weet heel goed wat ik bedoel. Wat voor spelletje wordt er hier gespeeld. We zijn aan het eind van onze reis misformeren. Gaat u maar voor. Mr. Richardson, ik sta er weg. op. En houdt u nou alstublieft op met mijn alder Richardson te noemen. Ik kan die nou gewoon niet meer horen. Hé, hey, Charlie, doe eens open. Hé hé, ben je er eindelijk? Kom binnen. Wat heeft dat lang geduurd zeg? Komt omdat ik een omweg moest maken. Een omweg? Ben nou helemaal belazerd? Je weet toch zeker hoe weinig tijd we hebben? Ik moest wel, we werden achtervolgd. Wat? Door wie dan wel? Weet ik niet. Hij heeft ons vanaf het vliegveld achter ons vader gezeten, die kerel. Ah, je bent mijn jongen, Lenny. Volkomen mijn jongen. Hoe, hoe kan die kerel nou weten? Rustig, weer? Charlie. Ja, maar als die kerel weet waar jij naartoe ging... Je moest eens iets aan die zenuwen van je doen, Charlie. Natuurlijk weet je niet waar ik naartoe ging. Anders was hier kerel zeker niet gekomen. Nee, die is onder de weg opgehouden. Tot zijn spijt. Goedenavond, sir. Wat kan ik voor u doen? Dubbele whisky. een een beetje soda in de telefoonzaal. Die is daar in de hoek, meneer. Maar als u intercommunaal wilt bellen, dan moet ik het gesprek van hieruit voor u aanvragen. Doet u dat dan maar gauw. O, goed, meneer. Hallo, met Wetsen. Neemt u mij niet kwalijk? Is meneer Richardson ook bij u? Ja, inderdaad. Ogenblikje. Richardson, voor jou... Ik kom. Hallo? Cox hier. Luister Ritchie. Het is helemaal misgegaan. Iemand had er al afgehaald van het vliegveld. De kerel beweerde dat hij Richardson heette. Zo'n brutaliteit. Ik zag ze nog net wegrijden samen. Ik heb ze nog een tijd achterna gezeten. Ze reden in oostelijke richting. Maar na drie kwartier kwam er een kink in de kabel... in de vorm van een geweldige vrachtwagen. Met aanhanger. Waar ben je nu? In een klein eethuisje in Murch. Dorpje van Chatham. Veel verder kan hij trouwens niet gereden zijn, want twee kilometer verder is de kust. Je denkt dus dat hij ergens in de buurt moet wezen? Neem ik aan, ja. Wat zal ik doen? De politie waarschuwen? Nee, wacht er nog maar even mee. Ik bel je direct terug. Wat is het nummer daar? Merch, 3227. Oké, okay. blijf in de buurt van het toestel, tot direct. Wat was dat? Bericht van Clarisse? Ja, helaas niet zo mooi. Miss Van Meren is gekidnapt. Wat? Ja, zeg dat. Door wie? Tja, Mr. Whitson, daar moeten we juist achter zien te komen. Wacht even, is dat een meeluisterapparaat wat eraan toestel hangt? Ja, ja. Mocht dat gesprek ook betrekking hebben op Clarisse, dan zou ik graag mee willen luisteren. Oh, maar natuurlijk. Alsjeblieft. Dank u. Ja, luistert u maar. Hallo. Spreek ik met advocaat Whitson? Ja, inderdaad. Met wie spreek ik? Dat doet er niet toe. U moet de groet hebben... Van Clarisse van Meren. Hoezo? Met wie spreek ik? Wie bent u? Mijn naam is volkomen onbelangrijk, meester Witsen. Maar u hoeft zich niet op te winden, hoor. Mees van Meren verheugt zich in een uitstekende gezondheid. En ik hoop dat de toestand zo goed zal kunnen blijven. Draait u er alstublieft niet omheen. Wat wilt u? <laughs> Zoals het meestal gaat in deze verdorven wereld... om het goede geld. De andere erfgenamen. Zijn we het, het ogenblik toch allemaal bij u, is het niet? Ja, hè, dat is zo. Goed. Zegt u hen dan maar dat we dertigduizend pond willen hebben. Cash. En meteen. In de loop van de nacht. Ik veronderstel dat het wel zal lukken, hè? 30.000 pond. Eh, dank u, Bespreekt u het maar eens rustig met die erfgenamen. Over een kwartiertje bel ik weer. <lacht> Wat is er, Harry? Wie was dat? De vent die Clarissa gekidnapt heeft. Nou, ik moet zeggen, een vrije boel, Mr. Richardson. Om dit te verhinderen had ik u juist in de arm genomen. Bedankt voor het compliment. Wie wist eigenlijk dat Miss van Meer vanavond met een toestel van acht uur zou aankomen? Nou, wij natuurlijk. Zoals we hier zitten, verder niemand. En wie wist dat alle erfgenamen vanavond hier bij elkaar zouden zijn? Geen mens, behalve wij zelf uiteraard. We hadden juist uitdrukkelijk afgesproken tegen niemand te zeggen. Toch moet iemand dat gedaan hebben. Oh, tegen wie dan? Tegen de kidnapper natuurlijk. Hoe kon die anders weten waar hij u niet kon vinden... En tot wie die zich moest wenden voor het losgeld. Zou het u misschien zo vriendelijk willen zijn om ons eerst eens te vertellen wat er eigenlijk aan de hand is? Wat, wat, wat wilde die vent? 30.000 pond. 30.000 pond? Waarvoor? Oh, losgeld natuurlijk. Oh, lieve hemeltje, nog aan toe. Oh, wat bedoel je? We zouden eigenlijk dolblij moeten zijn. Pieter, soms ga je toch werkelijk te ver met dat cynische gedoe van je. Blij zijn dat ze Clarisse ontvoerd hebben. Blij zijn dat het die ontvoerder om losgeld gaat en dat haar leven geen gevaar loopt. Hoe weet jij dat hij er niet zal vermoorden? Hoe vaak gebeurt er niet dat zulke kerels rustig het losgeld inpikken en hun slachtoffer dan toch Susan. nog? Maar Het is toch zeker zo. Onze kleine Clarisse mag van geluk spreken als hij er nog levend uitkomt. Mensen kletsen jullie toch niet zoveel. Jullie moeten beslissen of jullie dat bedrag betalen willen of niet. Ja, 30.000 pond. Dat is een hele hoop geld. Ja, wat vindt u, Mr. Ratcherton? Die beslissing moet ik natuurlijk aan u overlaten. Ik neem aan dat u het rustig met elkaar wilt overleggen. Het beste lijkt me dat ik u vijf minuten alleen laat. Dank u, Mr. Ratcherton. Zeg, Butler. Zo? Kan ik hier ergens rustig telefoneren? In de werkkamer van meneer is nog een toestel. Hier, zo. Ik neem aan dat Mr. Whitson er geen bezwaar tegen heeft... dat u dit toestel gebruikt. Dank je zeer. Met Merch 3227. Hallo, ben jij het Cox? Ja, Reggie, vertel het maar. Die kerel heeft opgebeld? Hij wil dertigduizend pond losgeld hebben. En dan moet je eens goed luisteren, Cox. Ik weet natuurlijk niet waar hij vandaan belde, maar ik geloof dat je gelijk hebt. Het moet ergens in de buurt van de kust zijn. Op de achtergrond hoorde ik namelijk zo'n eigenaardig geluid. Het leek wel een misthoeren of een brulboei. Aha. Denk je dat je daar wat aan hebt? Misschien. Probeer ik al het altijd. Oké. Okay. Laat in ieder geval een boodschap achter waar ik je bereiken kan. Misschien kom ik zelf ook nog. Ja meneer. Hebt u kinderen? Jazeker. Interesseert meneer zich voor kinderen. <laughs> meneer kindervriend. Ja, ja, ik heb vier boekjes voor kinderen. je nog liever dan een Mooi, dan heeft u hier iets voor hun spraak. Oh, oh. Eh, Dank u, vriendelijk meneer. Jammer dat de kinderen u zelf niet even een handje kunnen komen geven. <laughs> maar ze zijn logeren bij oma. Dat is eh, gezellig, ja ja. Maar ik, ik wou u nog iets vragen. Ik zoek namelijk een vriend. Oh, Die ja. heeft een vakantiehuisje hier in de buurt. Helaas weet ik zijn telefoonnummer oh, niet. U uh, weet ook niet waar het huisje is? Absoluut niet. Hm? Ik heb geen flauw idee. Ik hoorde hem alleen maar zeggen, kom gauw hierheen. En toen werd het gesprek verbroken. Ja, ja. ja hij kan net zo goed vanuit een cel gebeld hebben als in een kroegje in de haven. Haven? Haven hebben we hier niet, meneer. Oh, nou, het moet in ieder geval vlak in de buurt van de kust geweest zijn. Want ik hoorde duidelijk een misthoorn of een brulboei. Nou, een misthoorn, dat lijkt me onwaarschijnlijk hm. Dus het is wel komende ja. helderavond vanavond. Maar een broodboei, uh, ja, dat zou kunnen. Oh ja? Ja, ja, dan moet ik eens even denken, hoor. Uh, ja, voor zover ik weet zijn er hier drie brilboeien in de buurt. Maar uh, ja, die liggen een heel eind uit elkaar. Mm. Ook uit de kust. Dat kun je ze amper horen. Ja, of de wind, die zakt... Wacht eens even. Ja, de Alexandra Clip. Daar ja. nou, ligt er nog eentje. Nog geen 50 meter uit de kust. De Alexandra Clip en... Uh... Kun je daar ook ergens bellen? Ja, ja, daar is uh, ook dat oude botenhuis. Maar ah. ja, dat wordt alleen zomers gebruikt. ik kan me niet voorstellen dat uw vriend daar zit. Tja, of hij zou. Of hij zou wat? Uh, nou, nou ja, uh, soms gebruikt allerlei gespaars die botenhuis als schouwplaats. Oh. Ja, dat hebben we al vaak genoeg <laughs> meegemaakt. Maar nee... Ik kan me nou niet voorstellen dat een vriend van u neemt tenminste aan dat u u goed kent. Nou, ik ben in ieder geval van plan een beter te leren kennen. En wat hebt u besloten? Nog niets. We hebben nog geen beslissing kunnen nemen. Als we maar zeker wisten dat die kerel de arme kleine Clarisse ongedeerd naar huis zou laten gaan... wanneer we hem dat geld betalen... Maar zoals de zaak er nu voor staat, is dat risico veel te groot. Het enige wat ons dus nog overblijft, is de politie. Ik vrees dat dat het doodvonnis van de arme Clarisse zou betekenen. 30.000 pond. En, en waarschijnlijk laat hij het daar niet eens bij wanneer hij merkt dat wij toehappen. Ik weet dat het een moeilijke beslissing voor jullie is. Te meer omdat als jullie dat bedrag betalen, jullie het eigenlijk tegen jullie eigen belang indoen. Die brave ouwe Harry. Nu denkt hij weer dat wij onze eigen nicht voor de wolven gooien alleen om haar erfdeel in de wacht te slepen. Joyce, er zit echt niets anders op. Wij moeten betalen. Mag ik ook vragen waarmee? Heb jij 30.000 pond? Onze erfenis is toch zeker groot genoeg? Ja, maar dat geld krijgen we pas als we allemaal onze handtekening hebben gezet. Niet waar, Harry? Ik geloof wel dat dat de regelen zou zijn onder deze ongewone omstandigheden... Jullie moeten alleen alle drie jullie schriftelijke toestemming geven. Uh, wacht eens eventjes. Hij wou dat geld toch cash hebben? Oh, wat dat betreft kan ik jullie heel toevallig helpen, Pieter. Ja. Ik heb namelijk toevallig een groot bedrag aan contanten in mijn brandkast liggen. Coachie van een cliënt. Daar zou ik jullie zo lang mee kunnen helpen. Oh, dat is een bijzonder fideel oh. van je, Harry. Nou. We zijn het dus allemaal eens? Ja, volkomen. Ach, jullie doen maar wat je wilt. Als jullie maar nooit zeggen dat ik jullie niet gewaarschuwd heb. Dat kwartier is om, Lenny. Dank je, Charlie. Ik kan toevallig ook klok kijken. Nou, schiet op. Ik word stapelkrankzinnig van het Kalm, wachten. kalm. Anders maak je de juffer hier ook nog zenuwachtig. Wees u maar niet bang, mis van meerdere. Alles is nogal afgelopen. Wat, wat bedoelt u? Niks. Nou, veruit. Daar gaan we. De mazzel. Ga je bek. Wetsen hier. Nou... Hoe zit het ermee? Oké, okay. u kunt het geld krijgen. Mooi! Weet u waar Merch ligt? Ja, dat weet ik. Komt u dan daarheen? Vlak voor Merch slaat u links af. Dan rijdt u langs de kustweg tot de Alexandra Clip. Direct daarbij ziet u een boot te huis. Daar wacht ik op u. Oké, okay. ik ga meteen. Maar komt u vooral alleen, Mr. Witson, hoort u? Als u de politie waarschuwt of iemand meeneemt. Ik ken u net zo goed ook meteen een kist voor mis van meer meenemen, begrijpen? Nee, nee, ik geef u mijn erewoord dat ik alleen kom. Oké, okay, Witten, tot straks dan. Nou, Charlie, wat zeg je daarvan? Het zit gebakken. Gebakken zitten we pas als we die poen in handen hebben. En tot zo lang... Hé, kijk uit, Charlie, nee? er staat iemand achter het raam. Nee. Handen hoog. Voor jullie niet. Geen van tweeën, want de volgende keer schiet ik raad. Dat is verdomme toch, die kerel, die mag de narek. Nou, wat heb ik je gezegd, Lindy? Wat heb ik je gezegd? Ik heb je gewaarschuwd en het scheef zo ja, gaan. Draai jullie om met je gezicht naar de muur. Goedenavond, mis van Ik hoop niet dat ik u al te zeer heb laten schrikken. Eerlijk gezegd wel, ja. Dat spijt me dan ontzettend. De volgende keer zal ik proberen om volkomen geluidloos te werk te gaan. Misschien wilt u desalniettemin zo vriendelijk zijn... om een schietijzer een ogenblikje vast te houden... Dan kan ik intussen door het raam kruipen. Uh, u, u wat? Mijn pistool. Oh, oh ja, ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. zo. Dank u wel. Hm. Wie, uh, wie bent u eigenlijk? Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. <laughs> eigenlijk hadden wij samen al een afspraak op het vliegveld. Maar deze meneer hier had bezwaar tegen onze afspraak. Jammer, erg jammer. Ik, ik had de avond veel liever een gezelschap doorgebracht. Ik ook. Oh, Dank u. Alles was namelijk beter geweest dan wat ik hier de laatste paar uur heb moeten doormaken. Niet te min mijn dank. Ziezo, c'est juist. Laten we eens even kijken. Hebben jullie soms wapens? Oei, oei, een heel arsenaal. Ziezo. Dank jullie wel. Nou mogen jullie je weer omdraaien. Hoe heten jullie? Leonard Archer. En jij? Charlie Archer. Nee, maar kijk eens aan, twee broertjes. Wie heeft jullie opgedragen om Miss van Meren te ontvoeren? Wat, hè? Je wilt me toch zeker niet wijsmaken dat jullie zelf op dat idee gekomen zijn? Uh, luister goed, als jullie geen antwoord geeft, dan ziet het er lelijk voor jullie uit. Heel lelijk, hoor ik dus nog wat? Uh, iemand heeft ons inderdaad opdracht gegeven. Wie? Uh, ik weet niet hoe die heet. Hij belde hem op, heel gewoon. Hij had zeker mijn telefoonnummer van de een of de andere gekregen. En bij die gelegenheid hebben we de hele zaak afgesproken. Hij vertelde waar ik misvermoeden kon vinden en wie ik daarna moest opbellen. Een advocaat, zekere Mister Witsen. Met die moest ik verder alles regelen. En verder? Nou ja, die, die moest ik hierheen laten komen. Het geld van hem in ontvangst nemen en dan... En dan? Niks. Verder niks. Wat bedoelde je met en dan? Wat hadden jullie nog meer afgesproken? Wat zou er dan met misvermeren gebeuren? Zou jullie die dan vrijlaten? Nou ja, het zou er wel heel erg stom van ons zijn geweest, hè? Ik bedoel... Ze kent ons nou en ze, ze had ons makkelijk kunnen intimideren. Met andere woorden, jullie moesten haar vermoorden. Dat heb ik niet gezegd. Als je maar weet dat ik er niks mee te maken heb, mister. Want uh, dat heb ik niet gedaan. En, en jij ook niet, hè, Lenny? Voor die vuiligheid lenen we ons niet, hè? Wij niet. Hop je back! Nu neemt me de woorden uit de mond, mister Archer. Ziezo. Draait u dat nummer dan nu nog maar een keertje huh? en vraagt naar mister Richardson. Dit uh, nummer van die advocaat? Juist. Wat wilt u van Mr. Richardson, Mr. Cox? Wij uh, moeten de hoofddader zien te vinden, miss van Meren. Dit zijn maar twee kleine figurantjes in dit drama. Wij zoeken de hoofdrolspeler. Is daar soms een. Uh, een Mr. Richardson? Ja? Ogenblikkie. Hallo, <coughs> Richie. De hele zaak is in kallen en kruiken, hoor. Drijf jij je schaapjes maar bij elkaar en kom hierheen. Ja. Waarom reed u zo hard, Mr. Richardson? U hebt me toch zelf verteld dat Mr. Whitson zo'n prima chauffeur is? Misschien halen we het toch nog in. Wat? Reedt u ons dan ook naar die afgesproken plek? Ja, had ik u dat nog niet verteld? Die, die, die man had toch uitdrukkelijk gezegd dat Harry alleen moest komen? U zei alleen dat we die arme kleine Clarisse tegemoet zouden rijden. Dan heb ik u maar de helft verteld. Huh? Deze rit heeft namelijk nog een doel. De ware schuldige te ontmaskeren. De ware schuldige? Ja. En dat is een van de vier personen die vanavond bij elkaar waren... ten het huizen van de heer Whitson. U, u verdenkt een nou. van ons? Oh, het is geen kwestie van verdenken, maar van zeker weten... Goedenavond, Mr. Witsen. Ben bent u degene met wie ik getelefoneerd heb? Precies. Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Aatje Hebt u het geld bij u? Ja, dat heb ik meegebracht. Hier is het. Alsjeblieft. Dank u. Waar is Miss Vermeeren? Hm? Uh, daar in dat boterhuis. Gaat u maar even mee, Mr. Witsen. Uh, moet dat echt? Ik, ik heb nogal haast. Ik wou het geld even natellen. Gaat u maar mee. Harry! Ah, rust. Gelukkig dat je er bent. Hoe is het met je? Oh, dat gaat wel. Lief van je dat je al die moeite voor mij hebt Ach, willen getroosten, Harry. Maar nou, kindje, dat spreekt toch vanzelf. Ik moest het natuurlijk wel eerst met je familieleden regelen, maar mm. zoiets kun je rustig aan mij overlaten, dat weet je wel. Oh, Harry. Zodra die vent jou opbelde, wist ik dat alles nog niet verloren was. Nou ja... De hoofdzaak is dat ik je gezond heb aangetroffen. is waar, master Archer? Clarisse kan u natuurlijk toch met mij mee. Zodra ik dat geld heb nageteld. Wat is dat? Ik neem aan dat dat uw vrienden zijn. Wat? En ik heb nog zo gezegd dat niemand mij achterna mocht rijden. Niemand. Oh, dat hindert niet, meneer Witson. Mij kan het echt niet schelen. Oh nee? Absoluut niet. Het zeg me maar nou een andere kwestie. Dit zijn maar 3000 pond. Ja. Ja, dat, dat hadden we toch afgesproken, of niet? Wij hadden 30.000 afgesproken. Artje, ik waarschuw je. Als jij soms denkt dat je me kunt bedriegen, dan vergis je je lelijk. 3000 pond. Cash op tafel en geen penning meer. zie zo, heren. Daar zijn we dan. Ik begrijp je al werkelijk niet, Richard. Je moet toch inzien dat we Clarisse ernstig in gevaar brengen. Wees maar niet bang. Uw nicht is in veilige handen. Komt u maar binnen. Hallo. Ach. Zijn jullie daar ook? Goeie het Clarisse. Ach, mijn kindje, mijn arme kindje. Wat heb jij voor vreselijke dingen allemaal meegemaakt. Nee, serieus, we maakten ons dodelijk ongerust. Hoe is het met je? Ze hebben je toch niets gedaan? Ik heb meteen gezegd dat we je hoe dan ook moesten zien vrij te kopen, schat. Mag ik u allemaal verzoeken om een ogenblikje te wachten... met uw vreugde betuigingen over dit weerzien? We hebben nog een taak te verrichten. Wat dan? Wie bent u eigenlijk? Mag ik me even voorstellen... Mijn naam is Cox. Ha? Wat? Ik dacht dat u Archer was. Nee, die ben ik niet. En u heeft mij dus ook niet opgebeld? Nee, de man die dat gedaan heeft, zit hiernaast. Maar ik wil hem graag aan u voorstellen, hoor. Eens kijken welke sleutel is die. Ja. Zo. Zo, komen jullie maar eens binnen. Alsjeblieft. Hier, Mr. Leonard, Archer, en zijn broer Charlie. Maar die jongens interesseren ons eigenlijk niet. Die hebben alleen maar een opdracht. Uit ja. Wij zoeken degene die huh? dit spelletje rond Clarisse Vermeeren bedacht heeft. En het was een heel gemeen spelletje. Want de inzet was een mensenleven. Hé, hey, Aartje. Kijk deze mensen allemaal stuk voor stuk eens goed aan. En vertel mij dan maar wie jullie die opdracht gegeven heeft. Mr. Richardson, daar hm? protesteer ik met klem tegen. Wat zijn dat voor eigenaardige methoden om ons met een chanteur te confronteren? Weet je niet zo op, meester? Hoezo, zo bent u een chanteur of soms niet? Dat is toch een schandaal? Die kerel kan iedereen van ons wel van medeplichtigheid beschuldigen. En dan zouden wij ons zomaar bij dat vonnis van hem... Wat doe jij eigenlijk bij een vonnis? Daar leg je je geloof ik bij neer. Zet er al, u hoeft zich niet zo op te winden. Ik weet niet wie me die opdracht hebt gegeven. Ik ken die persoon niet. Wat? Nee, nou, dan wordt hij helemaal moe. Die is ook goed. Ken je die helemaal niet? Ja, maar waar zou ik hem moeten kennen? Van die paar keer dat ik met hem getelefoneerde? Nou, dan is oh, ja. het maar een bof dat ik hem wel ken. Zo. Eh, Wat doet u? Eh, ik draai een telefoonnummer, zoals u ziet. Hallo, hè? Ja, juffrouw, wilt u mij verbinden met de politie van Merch? Maar dat is toch helemaal niet nodig? We kunnen deze kwestie toch zeker onderling regelen. Ach, wat is er eigenlijk helemaal gebeurd als je goed nagaat? En met het oog op onze familienaam. Nou... Er wordt niets onderling geregeld. Hallo? Ja, u spreekt met Paul Cox. Ik zou u willen uitnodigen om een bezoekje te brengen aan het oude boterhuis vlak bij de Alexandra Clip. Daar kunt u een paar arrestaties verrichten wegens ontvoering, afpersing en poging tot moord. Een zekere Leonard Archer, zijn spits en wettige broertje Charlie. en hun beider opdrachtgever. Ja, die is hier ook. Of ik weet wie dat is, natuurlijk. Wat dacht u dan? Een zekere Harry Whitson, een uh, advocaat. Uh, Harry, u, u ik bent namelijk nou, een oh. Harry Whitson. Mooi, juist, dank u. We zullen wachten. Harry, jee! Nee, nee, nee, nee, dat bestaat toch niet. Nee. Ja, meneer, die dat is gek. Stapelgek, zeg ik jullie. Ja, jullie kennen me toch? Jullie weten dat ik nooit zoiets zou doen. Mijn hele leven heb ik voor jullie omgewerkt. Precies, en... daarom was het ook zo'n diepe teleurstelling voor u te moeten ontdekken... dat de oude heer Vermeeren u en zijn testament op geen enkele manier bedacht had... Nog geen penny heeft u jarenlang gekruip en gelijk opgeleverd, hè? Ik weet niet waar u het over hebt. En toen heeft u een maniertje bedacht om toch nog een behoorlijk aandeel in de wacht te kunnen slepen. Hier moet een misverstand in het spel zijn. Anders begrijp ik niet hoe u op zo'n zo volkomen ongegrond idee komt. Hartje, ja. Hoeveel losgeld hadden jullie geëist? Nee. 30.000 pond. Dit zijn er maar 3.000. Nou ja, dit is onze pressie natuurlijk. Shelly en ik zouden 10% krijgen. De rest was voor die gozer. Welke gozer? Die... die kerel die ons die opdracht heeft gegeven... Doe de telefoon. Ja, denk nou eens even goed naar, Aartje. Wie kan dat logischerwijze alleen dus maar zijn? Ja. Ja. Eigenlijk alleen maar de vent... die dat geld kan brengen, hè. Want anders had hij nooit de kans gehad... om die overige 27.000 pond voor zijn eigen eraf te halen. Nou, Mr. Witsen. U hoort de mening van een vakman... De sirene van de politiewagen klonk ons als engelenzangende oren. Het werd dan ook een feestelijk ogenblik. Alleen Mr. Whitson bleek niet zo blij met het cadeautje... dat hij een paar weken later van de rechter kreeg. Acht jaar gevangenisstraf. Maar Thomas Richardson kreeg een vorstelijk honorarium. De familie van Meren een nieuwe advocaat. En Clarisse, de kleine miljoenen erfgename, een nieuwe aanbidder. Namelijk, ondergetekende. Uw zeer toegewijde dienaar. Paul Cox. Een levensgevaarlijke erfenis. Dit was de tweede aflevering van Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Cox. Een hoorspel serie in zes delen, geschreven door rol van Alexandra Becker, vertaald door Alfred Pleiter. Paul Cox werd gespeeld door Luc Lutz, Richardson door Paul van der Lek en Clarissa van Meren door Paula Major. Verder werkten mee Peter Arians, Ellie Dan Haring, Willy Ruys, Hans Vierman, Han Keunig, Harry Bronk, Harry Emmelot, Jos van Turenhout en Jan Verkoeren. Technische realisatie, Sim Vonk en Lyon Dubois. De regie had, Dick van Putten.